1 uur. Het NOS-journaal. Liesel Althoomassen. Goedemiddag. Motief nog onbekend van de aanslag gerechtsgebouw Amsterdam. VVD-fractieleider Blok serveert tegen begrotingen oppositie af... en verscherpt toezicht Maastad ziekenhuis opgeheven. Het weer overwegend bewolkt. In het noorden en westen af en toe wat regen of motregen. In het zuidoosten mogelijk ook wat zon. Het wordt 17 graden op de wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. Morgenochtend kans op een bui. S'middags overwegend droog en dan breekt de zon ook af en toe door. En het wordt dan een graad of 17. Na morgen meer zon. Rond half drie vannacht is er een aanslag gepleegd... op het gerechtgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam. Daarbij vielen geen gewonden, wel sneuvelden een groot aantal ramen. Mogelijk is die aanslag gepleegd met een antitankwapen. Verslaggever Mark Hamer al de hele ochtend bij het gerechtgebouw. Mark, waarom denken ze aan een antitankwapen? Ja, voor alle duidelijkheid. We hebben geen bevestiging gekregen. Maar we combineren wat we hier zien... wat we hebben gehoord van verklaringen van de politie. En we hebben foto's voorgelegd aan uh, uh, ja, munitie-experts. En nou, wat we zien is namelijk in de muur, in die betonnen muur... een klein rond holgaatje. Uh, dat is ingeslagen bij, uh, bij het trapportaal. En vervolgens zijn alle ramen van het trapportaal... Er zijn, uh, er zijn naar buiten geblazen. Dat kunnen we ook zien. Het glas ligt hier vlak voor me. Ja, dat is typisch een anti-anti-tankwapen, uh, Zo'n wordt afgevuurd, maakt een klein gaatje normaal gesproken in het panzer en maakt dan een enorme drukgolf. Nou ja, daar lijkt het nu op. Ja, eh, nogmaals, bevestigingen hebben we niet gekregen, maar er wordt ons ook gezegd: ja, een mortier, ja, daar lijkt het niet op, dan was de schade, zou anders zijn geweest. Dus wij gaan er maar een beetje vanuit dat het een antitankwapen eh, is geweest. Dat was overigens eh, in 2007, toen er een aanslag is geweest op de justitiebunker in Amsterdam-Osdorp. Toen is er ook een antitankwapen eh, gebruikt. Maar ja, tot daar houdt de, de, overeen, de, de, ja, de zaken, de overeenstemming met elkaar, houdt daar met elkaar op. Politie doet onderzoek. Zijn ze er nog steeds? Nou, hier vlak om het gebouw eigenlijk niet. Er uh, zijn alleen de mannen bezig die de ramen moeten vervangen. In de buurt hieromheen uh, zie je, is de politie nog wel bezig. Ze zijn nog steeds met een buurtonderzoek bezig. Ja, en dus uh, ook de woordvoering van de politie is hier weg. En dus moeten wij het nog steeds eigenlijk doen met de verklaring eerder vanochtend van de woordvoerder van de politie, Arno Julsing. Nou, half drie, kwart voor drie is een explosief afgeschoten. Uh, dat is ingeslagen op de derde verdieping, zoals je kunt zien. Daar zit gelukkig het trapportaal. Dat heeft uh, wel wat materiële schade uh, heeft teweeg gebracht, maar gelukkig geen gewonden. Nee, hij is afgeketst vanaf de muur. Als hij een paar meter naar rechts was gegaan, dan was hij via het raam naar binnen gegaan. Nou, ik weet niet of hij afgeketst is, want ook binnen is er schade. Maar in ieder geval, hij is in het trapportaal, daar heeft hij de schade veroorzaakt. Ja. Heeft u al een idee van de verdachten? Nee, we hebben wel uh, oog op minimaal twee verdachten. Die zijn weggevlucht via de Fred Roeskestraat, die zit om de hoek. En we hopen ook dat misschien mensen dat gezien hebben en zich ook melden bij ons om ons verder op weg te helpen met het onderzoek. Hoe weet u dat dat ze weggevlucht zijn? Hoe bent u daar achter gekomen? Uh, dat, is het, uh, dat zijn de eerste bevindingen uit het onderzoek. Want zijn zij gezien op beelden of iets dergelijks? Daar wil ik me nog niet over uitlaten, want uh, dat hebben we ook nodig om ons ook verder uh, tot een succes te brengen. Ja, de, hier zitten zittingszalen binnen uh, en het parket zit hier geloof ik hierboven. Wat was hun doel? Heeft u daar nog een idee van? Nee, dat wil ik ook weten. Het is ook wel zo dat als je dit doet op het rechtsgebouw waar zowel de rechtbank zit als het ministerie, dan geeft het zeker te denken. Geen grote zaken op dit moment die hier gaan spelen. Ook daar kijken we naar, maar die, uh, daar is, op dit moment hebben we daar geen, kunnen we daar geen verbinding of verband mee uh, aanbrengen. De algemene beschouwingen over het kabinetsbeleid zijn inmiddels drie uur aan de gang. Verslaggever Wilco Boom volgt het allemaal al de hele ochtend. Wilco, waar gaat het vooral over? Ja, de bezuiniging, hè, dat laat zich raden. Het kabinet gaat 18 miljard bezuinigen. Iedereen gaat het merken en dat is dus het onderwerp van het debat. PvdA-leider Job Cohen trok vanochtend voor zijn doen fel van leer tegen die bezuinigingen. Hij beschuldigde het kabinet er letterlijk van te liegen over cijfers die gemoeid zijn met de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. En hij zei dat premier Mark Rutte met een kettingzaag de kwetsbaren in de samenleving te lijf gaat. Wat we zien is Mark Rutte. De tuinman met de kettingzaag. Vrouwen en kinderen binnenblijven. Rutte komt snoeien.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 Harde kritiek dus van Job Cohen aan het adres van premier Rutte en zijn regeerploeg. Maar Cohen gaf niet alleen kritiek, hij kreeg ook harde kritiek. Volgens Wilders is hij de grote gedoger van het kabinet. Geert Wilders van de PVV maakte hem ook uit voor de, voor de, de bedrijfspoedel van, van de premier. En volgens Pechtold van D66 laat Cohen arme landen in de steek... door de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking te accepteren. Nu is vvd fractievoorzitter Blok bezig met zijn verhaal. Wat, wat zegt hij? Ja, uh, Stef Blok valt natuurlijk op door steun aan het kabinetsbeleid. Dat is logisch. Uh, de VVD is de partij van Mark Rutte. Uh, Blok pleitte er ook voor dat de Eurolanden die er een potje van hebben gemaakt... zoals Griekenland, in het uiterste geval uit de eurozone moeten kunnen worden gezet. Niet van de een op de andere dag, maar uiteindelijk zou dat volgens hem... wel de consequentie moeten kunnen zijn. Landen krijgen van dit kabinet een duidelijke keuze. Je houdt je aan je afspraken en anders volgen er sancties. En als die sancties niet helpen, dan hoor je ook niet thuis in de eurozone. Voor notoire zondaars is het dan exit. En ik realiseer me heel goed dat zo'n beslissing niet lichtvaardig genomen kan worden. Want ook zo'n exit zou weer betekenen dat er grote schade op kan treden aan de Nederlandse economie. Maar alleen de angst voor dat scenario mag ons er niet toe brengen om geen strenge voorwaarden te durven stellen. Ja, Stef Blok van de VVD heeft intussen ook alle tegenbegrotingen... van de oppositiepartijen naar de prullenmand gegooid. Want volgens hem schuift de oppositie de rekening door naar de toekomst. En als die partijen hun zin krijgen... dan kan Nederland niet eens meer aan de Europese begrotingsregels voldoen, zegt hij. Nou, Stef Blok is nog eventjes bezig. Dan gaan de Kamerleden en de ministers pauzeren... voor een broodje en een glaasje melk. En daarna is het woord aan Emiel Roemer van de SP.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 Dit is het NOS-journaal, met Isolo Thomasen. In Iran kunnen ieder moment twee Amerikanen worden vrijgelaten... die vorige maand nog tot acht jaar cel waren veroordeeld. Ze werden in juli 2009 opgepakt bij de grens tussen Iran en Irak. Naar eigen zeggen waren ze tijdens een bergwandeling... per ongeluk de grens overgestoken. Maar volgens Iran kwamen ze, eh, kwamen ze spioneren. Correspondent Thomas Erdbrink bij de gevangenis in Teheran... waar ze worden vastgehouden, Thomas... Half één zouden ze worden vrijgelaten uh, Nederlandse tijd. Zijn ze er al? Nee, uh, nog niet. Uh, het is hier een, uh, een enorm circus natuurlijk van pers en ook diplomaten staan hier voor de deur. Uh, twee uh, men, mannen uit Oman zijn gekomen. Die zouden de borstvochten vertaald. En ook de Zwitserse ambassadeur is hier. Die, uh, ja, dat land behart, de belangen van uh, Amerika hier in, uh, in, in Iran. Uh, Amerika en Iran hebben natuurlijk al sinds de revolutie uh, van 32 jaar geleden... Geen, uh, geen, ...geen banden meer met elkaar. Dus iedereen wacht hier nu op de vrijlating uh, van, uh, van die mannen, ...die toch wel uh, ja, echt nu lijkt te gaan gebeuren... ...al duurt het alweer een stuk langer dan verwacht. Vorige maand werden ze nog tot acht jaar zelf veroordeeld. Nu worden ze toch vrijgelaten. Ja, dat heeft te maken natuurlijk met de, de paradoxale Iraanse machtspolitiek. Vorige week riep president Mahmoud Ahmadinejad in interviews met de Washington Post en een andere Amerikaanse nieuwszender... ...dat de, de, de, deze mannen zouden worden vrijgelaten, op verbazing van iedereen. En uh, vervolgens zei de macht Mahmoud Ahmadinejad, nee dat is niet het geval uh, en nu gebeurt het toch. Nou wat is ergaande, Ahmadinejad is natuurlijk in New York aangekomen waar hij de algemene vergadering. ...van de vreemde zal toespreken morgenochtend. En, en die mensen hier van de rechtsprekende macht zijn, zijn politieke vijanden in Iran... ...en die willen feitelijk een hak zetten. En het feit dat het nu zo rommelig gaat... ...en dat ze misschien toch worden vrijgelaten of misschien ook niet... Hè, ...want je weet het maar nooit hier in dit land... Uh, ja, dat, ...dat tekent een beetje de politieke situatie ook hier... ...en hoe ze omgaan, met toch zoiets belangrijks ...als we het, als het twee jaar lang vasthouden van twee Amerikanen... zonder daarvoor echt bewijs te hebben. Thomas Erdbrink in Teheran, dankjewel. De politie van Nieuwkerk aan de IJssel is op zoek naar gravity-spuiters. Die lieten gisternacht een spoor van hakenkruizen en Davidsterren achter. De politie van Nieuwkerk aan de IJssel neemt de zaak hoog op. Je zal vanmorgen maar je deur open doen en je ziet opeens een groot Hakenkruis op je deur staan. of een Jodenster op de ramen. Mensen denken in eerste instantie: dit is gericht op mij. En Terwijl we nu wat gevoel hebben: ja, het is een aantal wijken in Nieuwkerk gebeurd. Uh, maar nogmaals, de impact voor de mensen is uh, enorm. Er zijn zeker twintig aangiftes binnengekomen. De schade bedraagt tienduizenden euro's. Sport. De Italiaanse voetbalclub Internationale... heeft trainer Gian Piero Gasperini ontslagen. Inter verloor vier van de vijf officiële wedstrijden onder zijn leiding. De druppel die de emmer deed overlopen... was het verliezen in de competitie gisteravond tegen Novara. Bij internationale spelen onder andere Wesley Sneijder en Luc Taños... Bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Kopenhagen... zijn de mannen bezig met de tijdrit. De eerste renner vertrok om half één. Gio Lippens, is hij al binnen? Uh, ja, die eerste renner trouwens, uh, die vertrok niet. Het is een beetje de van de mop van uh, de man uh, die zou vertrekken bij het WK. Maar oh. hij vertrok niet. Asedine Lagap uit Algerije, niet aan de start gekomen. Maar de eerste man die uiteindelijk echt vertrok was Tyron Giorgeri. Een uh, hele onbekende man. Hij rijdt voor Albanië, komt uit Italië trouwens oorspronkelijk. En hij is de eerste die gestart is. Is nog niet binnen... Want de eerste renners zijn zojuist langsgekomen na 1 ronde van 23,2 kilometer. En er wordt snel gereden, met name door een man uit Nieuw-Zeeland. Jesse Sargent, we kennen hem allemaal. We weten dat het een hele goede tijdrijder is. Als je nagaat dat hij bij de meting op het eerste tussenpunt... dat hij een gemiddelde had van boven de 50 kilometer per uur, bijna 53 kilometer per uur... dan geeft dat wel aan hoe snel er gereden kan worden op dit parcours. Maar goed, ook hij moet nog een flink stuk rijden. Hij is pas in het eerste deel van zijn tijdrit bezig... Maar het geeft wel aan dat het straks heel erg hard kan gaan. Sergeant dus in die eerste groep van start gegaan. Net als Thomas de Gent, de Belg. Dat is de groep waarin normaal gesproken niet de grote favorieten zitten. Maar wie weet, als het weer straks omslaat... dan zijn zij misschien wel de slimmerikken geweest hier op dit WK. De Nederlanders komen later in actie. Tien over half drie, dan start Stef Clement. En tien over half vier, dan krijgen we lieve Westra in actie. Schaatser Sven Kramer is hersteld van zijn blessure... en zal komend seizoen weer meedoen aan wedstrijden. Een blessure aan zijn rechterbovenbeen hield hem een jaar lang aan de kant. Verkeersinformatie. Bij de AWB Jolanda van der Velden. De A27 Breda richting Utrecht is dicht bij de plaats Hank. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Een deel van de lading puinafval hout dat ligt nu deels op de weg en in de sloot. Geeft een behoorlijk wat vertraging. Vanaf knooppunt Hooipotten tot aan Hank 3 kilometer. Een keer richting Horkum kan het beste de woorden Rotterdam volgen... via de A59, A16 en de A15. Geeft ook vertraging richting Breda. Daar staat dus een Nieuwendijk en, Nieuwendijk en Geert 2 twee kilometer. Hoofdpunt van het nieuws, mogelijk anti gebruikt... bij de aanslag op het Am Amsterdamse gerechtsgebouw. VVD-fractievoorzitter Blok heeft bij de Algemene Beschouwingen... de tegenbegrotingen van de oppositiepartijen afgewezen. En het Maastadziekenhuis in Rotterdam staat niet langer onder verscherpt toezicht. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender de NCRV met het vervolg van lunch.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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumas. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van lunch. Het is de Vredesweek en vandaag wordt de Den Haagprijs prijs voor internationaal recht uitgereikt. Zometeen een gesprek met de voorzitter van de prijs, oud minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, over hoe lang we nog vrede in Europa houden. Prinsjesdag is een belangrijke dag voor een volksvertegenwoordiger. Dagboekgast Marianne Thieme zat er ook niet helemaal relaxed in de ridderzaal naar de troonrede te luisteren. Nou, ik zit vooral heel erg op te letten, want ik moet direct nadat ik de uh, troonrede heb gehoord en naar buiten kom, moet ik ook een commentaar leveren op de troonrede. Aantekening maken in je hoofd van oké, okay, daar ben ik het mee eens, daar ben ik het niet mee eens. En uh, ja, dat is wel echt even gewoon aan het werk. En naar half twee stand.nl, daarin kijken we naar de inhoud van de sombere troonrede. Het wordt een jaar van ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die alle Nederlanders raken, las de koningin. De oppositie vindt dat een echte toekomstvisie ontbreekt en dat het kabinet zich alleen richt op bezuinigingen. Raakt premier Rutte met deze troonrede de juiste snaar? Of ontbreekt het hem aan visie en ligt de nadruk te veel op bezuinigen?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 Den Haag gisteren vooral in het teken stond van geld staat vandaag de vrede centraal. Het is Vredesweek en in dat kader krijgt de Fransman Paul Legarde vandaag de Den Haag prijs voor internationaal recht uitgereikt. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Haagse akkoorden. Mensen die strijden voor een vreedzame wereld zien we, zo lijkt het, steeds minder. De strijd voor wereldvrede is voor veel mensen naar de achtergrond verdwenen. Het gaat kennelijk goed met de wereldvreemden. Lunch vraagt zich af, is een Vredesweek in deze tijd nog wel nodig? We praat hierover met oud-minister Ben Bot... voorzitter van de Den Haagprijs voor Internationaal Recht. Meneer Bot, uh, zometeen meer over die prijs. Eerst even een antwoord op de vraag. Is een vredesdag of een vredesweek nog wel nodig in Nederland? Nou, uh, als je zo uh, om je heen kijkt in de wereld... <kijkt> dan zou ik zeggen dat een uh, vredesweek meer dan ooit nodig is. En, uh, dat is dan ook uh, vrede in de brede zin van het woord. Uh, niet alleen uh, einde aan oorlogen en, en twisten... Maar ik denk ook uh, vrede tussen uh, fijn kissenbissende partijen. Uh, daar kan uh, best wat uh, vrede uh, in gegoten worden. De, uh, niet eens voor heel cynische observatie is dat vrede vooral gedefinieerd wordt als een periode tussen twee oorlogen in. Wat is vrede eigenlijk? Ja, daar hebben de geleerden heel lang uh, over gevochten. Ik heb er laatst zelfs een lezing over mogen houden. Daar kom je inderdaad niet uit. De pessimisten zeggen het is inderdaad een periode tussen twee oorlogen in. De anderen zeggen uh, het is een periode van rust en stabiliteit. En het blijkt dat wij iedere keer erin slagen. Langere perioden van rust en stabiliteit te introduceren en oorlogen terug te dringen. Dus ik hoor meer tot optimisten die geloven dat wij inderdaad uh, de gaandeweg daartoe steeds beter in staat zijn. Mits we natuurlijk een aantal instrumenten hebben om dat te bewerkstelligen. Zoals het introduceren. Internationale recht, de internationale diplomatie, goodwill missies, afijn. Uh, betere verstandhouding tussen de volkeren, noemt u maar op. Ja, u heeft, neem ik aan, net als ik, een levendige herinnering aan de, de, bijvoorbeeld de jaren tachtig. Uh, in, in die periode was de Vredesweek een happening. Dan gebeurde ja. wat, kwamen mensen op de been, werden de activiteiten ontplooid, Dat was een groot ding. Ja, dat, uh, ja maar je ziet natuurlijk vaak dat uh, de waan van de dag uh, even overheerst. En uh, heel begrijpelijk is op het ogenblik. Er zijn alle ogen gericht op de euro en op de kredietcrisis... de financiële crisis, de toestand in de Arabische landen, de Arabische lente... Uh, overigens daar is daar wat vrede of is vrede ook heel belangrijk. Maar je ziet dat uh, dat even afleidt uh, van uh, dat thema vrede. Wat ik op zichzelf heel jammer vind. Want dat thema blijft natuurlijk uh, steeds actueel. Uh, er wordt nog steeds gevochten in de wereld. Het is natuurlijk niet meer zo dat wij op het ogenblik bang hoeven te zijn... voor uh, een nucleaire aanval. Want dat was in de tachtige jaren dan natuurlijk toch altijd nog een beetje een thema. Hè? De twee blokken stonden tegenover elkaar... Nou, dat gevoel is een beetje weggeëpt in Europa, dat ja. vind ik soms jammer. Ja, maar goed, u zegt, u zegt terecht. Toen waren er twee blokken die tegenover elkaar stonden. Daar hing een reële dreiging van een kernoorlog ja. achter. Ja, dan zijn mensen wel gemotiveerd om over vrede na te praten. Is, is oorlog niet gewoon een, een te abstract ding geworden, langzamerhand? Ja, inderdaad. Ik denk dat voor velen, zeker in, in het Westen, dus Amerika, Europa. Maar ook, godzijdank, in grote delen van Azië en Afrika. Uh, is dat inderdaad een wat abstract begrip geworden. Aan de andere kant, uh, je hoeft toch niet zo heel ver weg te gaan... Uh, om te zien uh, wat er nou onlangs weer gebeurd is in die Arabische landen. He, dat, dat, dat is toch een soort van oorlog. In ieder geval een afwezigheid van die rust en stabiliteit die we allemaal zoeken. Ja, Afghanistan, uh, waar Afghanistan Nederland is, Irak ja. wat ze nog net ja. achter de rug ja. hebben. Ja. Ja. Uh, je, zou zeggen, je zou denken misschien dat oorlogen uh, toch wel degelijk heel erg spelen uh, in Nederland. Maar um, ja, je kunt je ook afvragen waar het lerend vermogen van ons mensen zit als het gaat om het bestrijden van elkaar. Nou, ik vind uh, dat er, het lerend vermogen zit erin... dat we zien dat bijvoorbeeld door de oprichting van een Europese Unie... we al 50, 60 jaar in Europa vrede hebben. Nou, als je in de geschiedenis teruggaat, is dat toch wel een unicum. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat uh, in Europa... gedurende een zo'n lange periode er niet ergens uh, gevochten werd. En dat hebben we niet meer en dat verwachten we voorlopig ook niet meer. En dat vind ik dus een van die positieve kanten... Doordat wij iedere keer leren uit het verleden... en proberen daar door nieuwe constructies of nieuwe instituten een eind aan te maken... Ja, zie je dat dat soms ook goed slaagt. Ja, dat wil zeggen dat de strijd zich dan weer verplaatst naar andere regio's... Ja. waar nog wel gevochten wordt. Uh, gaan we ooit nog echt wereldvrede meemaken? Nou, ik geloof dat de menselijke natuur zodanig is... dat er altijd bepaalde partijen zijn die, als het ware, de, de strijd opzoeken. Ik, ik zag het hele nooit gebeuren. En dan zie je dat er altijd groeperingen zijn, ook in de internationale samenleving... die het niet kunnen laten om een stuk land van de buurman te pakken... of ze dwars te zitten of dat hele land te overvleugelen... dan wel uit ideologische motieven vinden dat het daar niet goed gaat... en dat zij wel even zullen gaan vertellen hoe het dan wel moet. Wat is precies de Den Haag prijs voor internationaal recht? Nou, negen jaar geleden zijn we op het idee gekomen om in Den Haag, stad van vrede en recht... maar tezelfde tijd ook, zeggen wij, hoofdstad van het internationale recht... een soort Nobelprijs uh, voor het internationale recht in te richten. Want je hebt Nobelprijzen voor van alles en nog wat... voor chemie, medicijnen en natuurlijk de grote Nobelprijs voor de vrede. Maar uh, het grappige is dat uh, bij al die disciplines er één ontbreekt... en dat is het internationale recht. Terwijl dat toch, zal ik maar zeggen... een van de essentiële onderdelen is voor vrede. Waarom? Uh, omdat alleen via het internationale recht strijdende partijen, als het ware, uit elkaar gehouden kunnen worden. Omdat ze zich aan regels moeten houden en weten dat een conflict, hè, wat je hebt en wat kan uitmonden in een oorlog, beter kunt beslechten. Als je dat voorlegt bijvoorbeeld aan een internationaal gerechtshof, een arbitragehof een Joegoslavië-tribunaal, om te zorgen dat de partijen... dus op vreedzame manier bij elkaar komen... dat er compromissen gesloten worden, niet nadat de oorlog beëindigd is... maar ten voorkoming van uh, een dergelijk conflict. En een goed werkend internationaal recht zorgt er ook voor... dat mensen die over de scheef gaan en gruwelijke dingen doen... ook weten dat zij uh, voor de rechter moeten verschijnen op enig moment? precies, uh, want het grappige is dat dat uh, of interessante dat dat internationale recht eigenlijk natuurlijk drie takken kent uh, wat wij dan noemen publiekrecht, dat gaat dus inderdaad interstatelijk uh, dat niet alleen oorlogen beëindigen, maar ook uh, uh, ruzies over rivieren uh, over territoriale afgrenzing, de tweede plaats in internationale strafrecht tak uh, uh, dat hebben we, noem maar het Joegoslavië tribunaal, het internationaal strafhof hier in Den Haag en dan is er een derde tak, en die was wat verwaarloosd, maar die wordt steeds belangrijker, en dat is dat internationaal privaatrecht. Nou, daar gaat deze keer de prijs over. De uitreiking vindt plaats aan professor Paul Lagarde... die een groot expert is op dat gebied. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat natuurlijk in deze, nou ja, wat dan heet... globalisering en globaliserende wereld... Uh, mensen steeds meer contacten over de grens hebben. En dat zijn niet alleen zakelijke contacten, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar denk hij ook maar aan echtscheidingen tussen twee nationaliteiten... Uh, kinderontvoering, uh, auto-ongevallen die in het buitenland die afgewikkeld moeten worden... adoptie van kinderen uit andere yeah. landen die wordt allemaal geregeerd door dat internationaal privaatrecht. En waarom verdient Paul Lagarde deze speciale prijs? Omdat hij eigenlijk een van de, van de grote voorvechters is geweest... voor de uitbreiding eh, en de erkenning ook van dat internationale privaatrecht... als hele belangrijke tak van het internationale recht. Ik bedoel, afgezien van het feit dat hij een hele bekende professor is... heeft hij ook een aantal nieuwe ideeën ontwikkeld... op het gebied van internationaal privaatrecht ervoor gezorgd dat een aantal van die uh, internationale verdragen... die overigens hier uh, in Den Haag worden uitonderhandeld. En nogmaals, naarmate wij steeds meer grensoverschrijdend werken, denken... Uh, uh, trouwen, uh, doe maar op, wordt het steeds belangrijker dat je weet wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld een eigendom in Frankrijk hebt en uh, er komt een echtscheiding... of er gaat iemand dood, wat gebeurt er daarmee? Welk recht is van toepassing... En dat bepaalt het internationaal privaatrecht. En dit zijn kleine succesjes die uh, de weg naar een betere samenleving uh, vereffenen? Nou, dat, dat denk ik wel. Kijk, effenen, eh, sorry. Niet ver vereffenen. <laughs> ja, ver is weer anders. Vereffenen doen we ook ja. in het internationale Precies, recht. Precies, maar dat is wat anders. Als we een compromis sluiten. Ja, ik denk, ik denk het zeer zeker. Uh, uh, het is belangrijk dat al deze drie takken van recht zich kunnen ontwikkelen, omdat uiteindelijk natuurlijk... het gemeenschappelijke doel is om fricties, ruzies in het buitenland... over dingen uh, en dus potentiële conflicthaarden voorkomen worden... doordat je weet, ik kan mij tot een rechter wenden... of die materie is goed neergelegd in een internationaal verdrag... en als ik me daar aan houd, dan krijg ik mijn recht, krijg ik mijn zin... Uh, of ik stem in met een billijke oplossing... En dat is dus wat anders dan te zeggen, dan gaan we er maar eens even gezellig een partijtje over knokken. Denkt u als, als man van, van het internationale spanningsveld dat wij het in Europa droog houden qua oorlogen? Nou, dat, dat ziet op het ogenblik er zeer zeker heel, ziet dat er gunstig uit. Tenminste, ik zou op het ogenblik in Europa geen brandhaard kunnen bedenken... Uh, en ik denk dat erbij komt uh, dat wij in Europa weten... dat er een internationaal gerechtshof is en dat er al deze instrumenten zijn... waartoe je eerst je toevlucht neemt zonder dat je onmiddellijk naar de wapens grijpt. Dus nee, ik ben optimistisch wat betreft de vrede in Europa. En dan bedoel ik echt groot Europa, niet alleen de 27... maar ook zeggen, de Balkan, Turkije, uh, noordelijke landen die nog geen lid zijn. De voorzitter van de Den Haag Prijs voor Internationaal Recht. Ben Bot, oud-minister. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Vandaag krijgt dus Paul Lagarde, de Fransman, de Den Haag Prijs voor Internationaal Recht. Dank u wel. Hartelijk dank. Het Radio Dagboek. Deze week met... Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Het is een bijzondere week. Er is Prinsesdag. En we hebben ook het debat over de miljoenennota. In de Pensjesdag gekeken heeft, kan het niet ontgaan zijn dat Marianne-team een heel speciaal hoofddeksel op had. Namelijk een Amerikaanse marinepet. Want die pet wil ze aandacht vragen voor overbevissing. Haar radiodagboek begint dan ook met de foto's voor het persbericht. om die boodschap wereldkundig te maken. Oké, okay. mag per twee foto's ongeveer even rustig wegkijken. dat je het gezicht wat ontspant. Dus als je te veel ja. achter elkaar dan. nou ja, je weet het, je wordt vaak gefotografeerd. Dus. Oké, okay. Wilbert Hartstikke mooi. Het is nu kort voor elf, Prinsinsinsdag. Uh, ik heb net uh, mijn uh, bijzondere hoed opgezet en ook foto's laten maken. Want dat willen we graag voor op onze website, maar ook om uh, door te twitteren. Dus uh, dat is eigenlijk het allereerste wat ik nu gedaan heb. En uh, dan gaat straks uh, het hele gebeuren beginnen. Ja. oké. Okay. Het zou heel mooi zijn als uh, op deze Prinsjesdag... niet alleen maar holle frazen en uh, gemeenplaatsen weer aan de orde komen... maar dat ik ook met mijn boodschap over het feit dat we de zee en de oceanen zo aan het uitputten zijn... dat die ook nog voor het voetlicht wordt gebracht. Ik loop nu richting de Ridderzaal... Uh, aan de rechterkant zijn allemaal mensen die op de tribune zitten, maar ook uh, hoogwaardigheidsbekleders en uh, heel veel pers natuurlijk. Ja, en ik val op met mijn hoed, dat is duidelijk, met mijn pet. Het is weer gelukt hè, Met uh, de hoed? Het is weer gelukt, ja. D het doet wel iets met me. Ja, oh, nou heel goed. Vind ja. je ook dat de koers moet. Uh, de boodschap interesseert, maar geen hol. Oh, dat dacht ik al. <laughs> dat is dan wel jammer. Dankjewel, je Lekker open vlakken. Ja. <laughs> Doei! Weer op de plaats. Bes.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 Goed, prinsjesdag. Ik ga zo met de fractie overleggen, want we moeten nog de puntjes op de i zetten voor de algemene politieke beschouwingen morgen. Nou, even uh, overleggen. Ik heb op de agenda gezet even terugblikken naar uh, hoe het vandaag allemaal gegaan is. Uh, natuurlijk even de voortgang van de voorbereidingen voor de algemene politieke beschouwingen. De, tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft iedere partij een vastgesteld aantal minuten. En dat varieert van 35 minuten tot 15 minuten. En we hebben 15 minuten. En de kunst is om dat zo uh, om te vormen... dat het debat gaat over de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Maar dat zorgt ook vaak dat de sfeer in de zaal ook verandert... als ik aan het woord ben. Uh, je, de, de, de, ze zitten niet op je te wachten... Uh, je hebt een andere boodschap. Oh, dan komt zij weer met haar dieren, met haar natuur en met het milieu. We hebben nu een eurocrisis en zij begint weer over het klimaat. Daar hebben we nu even geen tijd voor. En dan moet je daar, als je daar staat achter die katheder... dan moet je er sterk in je schoenen staan. Dan moet je er echt heel sterk in geloven en weten waarvoor je het doet. En uh, dat geeft uh, voor mij... Dat is voor mij de reden om in de politiek te zijn. Eens dus even kijken, Word, 6000 versies... En dit is de versie waar ik nu in moet werken. Dat is nog veel te lang. Ik heb maar 15 minuten. Dus dat is schrappen, schrappen, schrappen. En de mooie dingen laten staan. Het is nu half vijf. En ik weet zeker dat ik nog wel vijf uur te dus bezig ben. Bij mij past een, een baan, een, een, een missie die, waar ik tegenwind bij voel. Dat er emoties ontstaan met wat ik zeg omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat de eerste emoties zijn bij mensen. Maar onbelachelijk wat ze zegt of heel goed dat ze het zegt. Om beweging en dus verandering in de maatschappij te bewerkstelligen. Dus ik vind, dat, ik vind dat prettig om tegen die stroom op te roeien. Dat, uh, en dan vind ik het niet erg dat ik uitgejoeld word of genegeerd word. Dat, uh, ik ja. weet, dan ben ik op de goede weg. Het is nu woensdag en uh, we gaan nu uh, eerste termijn van de Kamer krijgen. Dat betekent dat alle fracties een uh, reactie kunnen geven op de milieunota. Ik denk dat ik vandaag in de plenaire zaal toch zeker wel tot een uur of 1, twee zit. S'nachts. De algemene beschouwingen zijn nu in volle gang. Verwacht wordt dat Marjan Tieme rond 12 uur vannacht maar 15 minuten spreektijd krijgt. Het dagboek werd gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. We zijn toen aan de hoofdpunten van het nieuws. Krijgt u van Mark Visser. Radio 1.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 Volgens directeur Muller gaat een Chinese investeerder geld steken in Saab, maar is dat geld nog niet direct beschikbaar. De autofabrikant moet nog achterstallige lonen betalen en ook toeleveranciers die wachten nog op hun geld. In Zuid-Holland is de politie van Nieuwekerk aan de IJssel op zoek naar graffiti-spuiters. Die liet in de nacht van maandag op dinsdag een spoor van hakenkruizen en davidsterren achter. De schade bedraagt 10.000 euro's.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 Aanwending verkeersinformatie. Er zijn een paar aanredeningen geweest. Onder meer op de A15 van Rotterdam naar Europort. Daar staat nu tussen Knopend-Vaanplein en de rotterdam charloes 3 kilometer. De rijstrook is daar dicht. De A27 Breda richting Utrecht is afgesloten. Tussen knopend Hooipolder en Hank heeft te maken met een vrachtwagen met oplegger die daar geschaard is. Geeft behoorlijk veel vertraging. Van Breda naar Utrecht staat voor knopend Hooipolder 4 kilometer. En van Utrecht naar Breda tussen Nieuwendijk en Gitruidenberg 6 kilometer. U kunt daar beter een andere route kiezen. Daardoor is het ook vastgelopen op de A59 zomzeel In beide richtingen van de knooppunt Hooipolder files van 2 tot 4 kilometer lang. We van Stam.nl gaan beginnen, gaan we eerst even schakelen met Den Haag Algemene Beschouwingen en NOS-verslaggever. Wilko Boom is daar aanwezig. Hallo Frank. Wilko op wie zijn de ogen gericht op dit moment in het nou ja, parlement? Vanochtend waren dus alle ogen gericht op Job Cohen. Maar inmiddels is uh, Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD, het middelpunt van het debat geworden. En het mikpunt van de oppositie natuurlijk. Het CDA en PVV, de partij die doen er nu wijzelijk het zwijgen toe. Want zij hebben niks te winnen bij woordwisselingen met uh, Blok van de grootste regeringspartij. Maar de oppositie wel. En hij is het mikpunt van de oppositie... vanwege alle bezuinigingen op de zorg, op het onderwijs... en bijvoorbeeld ook op de rechtsbijstand. Volgens Pechtold van D66 en Roemer van de SP... komt de rechtsstaat in gevaar doordat de griffierechten voor rechtbanken, voor procedures bij rechtbanken fors omhoog gaan. Het wordt voor mensen onbetaalbaar om hun recht te halen, zeggen ze. Ja, volgens Blok is dat allemaal niet waar. Want mensen met een heel laag inkomen die krijgen daar weer een bijdrage voor. En hij noemt het ook onvermijdelijk dat burgers... meer moeten gaan betalen voor de rechtsgang, omdat het Rijk nu eenmaal moet bezuinigen. Ja, en Blok riep verder het kabinet op om door te pakken op de woningmarkt. Veel huurders wonen volgens hem met een goed inkomen in een te goedkoop huis... en dat moet nou eindelijk eens een keer afgelopen zijn volgens de VVD. Ja, en vanochtend was er natuurlijk veel aandacht voor Job Cohen... omdat hij het kabinet ervan beschuldigde te liegen... met de cijfers over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. En omdat hij zei dat premier Mark Rutte met een kettingzaag de kwetsbaren in de samenleving ter lijf gaat. Kortom, er gebeurt weer van alles in Den Haag. Welkom, Boem. Dankjewel. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank de Mosch. Het uitgangspunt van Nederland is positief, maar de ingrijpende maatregelen die het kabinet neemt zullen alle Nederlanders raken. Dat is de kern van de troonrede die koningin Beatrix gisteren uitsprak. De storm barstte pas echt los toen minister De Jager van Financiën het koffertje aanbood. Terwijl ik hier de miljoenennota 2012 aan uw Kamer aanbied... trekt om ons heen de financiële en economische tegenwind steeds meer aan. En dat zorgt voor veel onrust. Het dreigt wat. Al weten we niet precies hoeveel er komt en wanneer. Een dreigende boodschap en daar deden een vrolijk zwaaiende maxima... en de fleurige hoedjes op het Binnenhof niets aan af. Is het goed dat het kabinet ons op deze manier wil voorbereiden op zware tijden... of is het te pessimistisch en focussen te erg op kil bezuinigen? Ik praat erover met de Tweede Kamer, Mark Harbers van de VVD. Mark Harbers, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een jaar of nee. De troonrede was een ijskoud verhaal. Nee. Het consumentenvertrouwen zal dan gisteren nog meer dalen. Uh, nee. Minister Scholz van Haag had de mooiste hoed. Eh, uh, ja. U kunt erover thuis meepraten met de stelling van vandaag. die luidt: Het kabinet maakt de goede keuzes in deze economisch zware tijden. Met u daarmee eens of oneens SMS naar 7070. 70, dus 7070, 70, kost 50 cent. U kunt ons dus ook gratis bellen op 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op www.standpunt.nl of twitteren hashtag standpunt. Maak Harbers van de VVD. Het kabinet maakt de goede keuzes... in deze economisch zware tijden. Zeg eens nee. Uh, ik zeg gewoon uh, ja. <laughs> Oké, okay. en waarom? Um, nou, Omdat we uh, uh, weten dat uh, uh, de rekening die we met z'n allen hebben... in de vorm van een uh, te hoge staatsschuld... Ja, dat zul je een keer moeten aflossen. En die rekening kun je ook niet eeuwig voor je uit blijven schuiven. In, de, in het begin van de crisis lukte het nog uh, om te zeggen... nou, even nog wat, uh, uh, uh, wat kalm aan daar, uh, daarbij. Um, maar we weten gewoon dat het een hele stevige economische crisis is. En dan moet je die rekening gewoon gaan, uh, gaan betalen. Want anders... En kun je maar één ding doen en dat is hem doorgeven aan de volgende generatie... die hem dan moet gaan betalen in de vorm van hoge belastingen. In vergelijking met het buitenland uh, doet Nederland het heel goed. Uh, uh, zelfs het direct omringende buitenland, zelfs dan doet Nederland het nog goed. Was de boodschap niet een beetje te zwaarmoedig? Nou, dat denk ik niet. Um, uh, sterker, ik vond de troonrede ook gewoon een, een, een optimistisch verhaal. Want daarin zei de koningin ook: we staan er relatief beter voor dan het omringende buitenland. Um, uh, ook echt een appel op alle 16 miljoen Nederlanders om ook echt de schouders uh, eronder te zetten. Over, terwijl we weten dat we er allemaal wel wat van, uh, van gaan merken. Um, dus um, dat, dat, dat, maar dat verhaal mag je ook houden. Maar tegelijkertijd moeten we niet weglopen voor het feit dat er wel grote risico's zijn met zo'n uh, zo economische crisis. En dat we die goede uitgangspositie dus eigenlijk wel moeten. Te vasthouden. Wat is dan het belang van het, de, de woorden die bijvoorbeeld minister De Jager gebruikte? Het schrapzetten voor de naderende storm... Um, ja, omdat dat denk ik ook de realiteit is. Kijk, als je dat niet zegt, dan uh, zeggen de mensen in het land van. Goh, dat kabinet weet ook niet waar ze mee bezig zijn. Want we lezen iedere dag in de krant dat er overal op de wereld van alles uh, gebeurt. En als je het wel zegt, dan krijg je kritiek dat je uh, te veel in doemdenken uh, doet. Uh, volgens mij was het gisteren precies de juiste toon. Um, uh, er is een grote storm. Dat zien we bij schuldenlanden in Zuid-Europa. Dat zien we met uh, uh, de dollar die van de zomer in de problemen was. Het uh, veel te hoge schulden in Amerika. We weten dat mensen zich zorgen maken. Over de economie. En um, uh, dat moet je dan denk ik ook gewoon noemen. Het consumentenvertrouwen is de barometer van de Nederlandse economie. Dat voorspelt eigenlijk wat er gaat gebeuren uh, voor een belangrijk gedeelte, althans. Uh, dat consumentenvertrouwen zal er niet beter op worden op deze manier. Nou wat je zag ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is dat dat consumentenvertrouwen eigenlijk deze zomer al een knauw heeft gekregen. Um, gewoon denk ik door wat mensen gewoon iedere dag op het nieuws zien en in de krant uh, lezen. Um, dat hoeft na deze troonrede niet erger te worden, want um, de maatregelen zijn nu duidelijk. Mensen hebben in dat opzicht natuurlijk ook een soort van zekerheid nu van, ja waar moet ik rekening mee houden in 2012 en waar niet. Um, ik denk dat mensen... Ja, u, altijd... zegt, u zegt zekerheid, maar tegelijkertijd weten we natuurlijk absoluut niet wat er op ons afkomt. Dat is ook de toon van een Nee, en ik denk dus dat, dat mensen als ze verantwoordelijk willen handelen, ervoor zorgen dat ze altijd wel wat buffer hebben om een tegenslag uh, te kunnen uh, opvangen. Maar het is ook niet zo dat als je het je wel kunt veroorloven, dat je dan per se uh, de hand op de knip moet, uh, moet houden. Um, ik zou zeggen, um, uh, doe wat ik altijd al doe. Uh, wees gewoon verstandig. Kijk wat je kunt dragen en kijk wat je niet kunt dragen. En baseer daar je uitgaven op. De stelling van vandaag is dat het kabinet maakt de goede keuzes in deze economisch uh, zware tijden. Bijna duizend mensen hebben gereageerd op WW stand.nl um, 53% is het niet eens met deze stelling 47% dus wel een kleine meerderheid is het niet eens met deze stelling um, iemand schrijft op onze site op visie heb ik de VVD, uw partij meneer Harbers uh, de VVD nog nooit kunnen betrappen het is privatiseren, alles duurder maken en de rijken volledig uit de wind houden Um, nou, dat is niet wat, uh, uh, wat we doen. Dat is niet wat uh, dit kabinet uh, doet. Uh, sterker, um, ja, als wij kritiek krijgen van Elsevier... dat we teveel zouden nivelleren, dan denk ik dat dat ook wel het bewijs is dat we, uh, dat we dat niet doen. We hebben dit keer echt gekeken, juist omdat het zo'n zware tegenwind is... Uh, uh, dat je uh, nog wel zorgt dat dat evenwichtig wordt, uh, wordt verdeeld. Als ja, El, keer... Elsevier schreef uh, de VVD, Rutte met name schuift op naar links. Dat was wat Elsevier schreef. Ja, nou vind ik dat ook wel weer te grote uh, woorden. Uh, maar het is, uh, het is wel zo dat we dit keer ook hebben gekeken uh, bij een aantal maatregelen die onevenredig uh, zwaar zouden uitpakken voor mensen met een lager of een middeninkomen. Uh, uh, om dat wat te compenseren en dan te kijken of in ruil daarvoor de hogere inkomens niet een wat grotere bijdrage kunnen leveren. Verbaast u dat er zo weinig werd gesproken over Europa in de toonrede? Nou, volgens mij was het juist aan het begin 1,5 Europa. Omdat de crisis waar we mee te maken hebben... heeft natuurlijk echt te maken met de euro. Met landen als Griekenland, Italië... waar het toch behoorlijk uit de hand gelopen is. En er werd ook duidelijk gesproken over de aanpak daarvoor. Maar laten we twee begrippen even zuiver houden. De troonrede komt volgens mij het woord Europa één keer voor. En de miljoenennota, dat is doorspekt met het woord Europa. Ja, maar goed, kijk, er zijn heel veel woorden die je maar één keer terug hoort in de troonrede. Want in twintig minuten moet daar ook het hele beleid voor 2012 worden uitgezet. En tegelijkertijd was het heel cruciaal dat uh, gezegd werd van... wij kunnen helpen die eurocrisis op te lossen... als de schuldenlanden in ruil daarvoor ook echt, echt uh, hun best doen om nu eens goed te gaan bezuinigen... en daar dezelfde inspanning te leveren die we hier doen... om hun overheidsfinanciën op orde uh, te krijgen. Ja, maar, en dat maar... hoef je maar één keer te noemen, want het betekent gewoon dat uh, Europa ook een mechanisme moet hebben om die landen aan hun afspraken te houden. Is het woord Europa ook uit de troonrede geschrapt of althans minimaal gebruikt omdat de geloofpartner partner Wilders daar niet zo dol op is? Uh, dat, denk ik, uh, dat denk ik niet, maar dat zou een vraag moeten zijn voor het kabinet, maar um, uh, ik, heb, ik heb daar de goede dingen in gehoord en ik heb juist ook goed de dingen gehoord en dan hoef je echt niet altijd in iedere zin het woord Europa erbij te gooien, om te laten zien waar Nederland sterk in is. Hè. Het was ook door spect van wat ondernemers in Nederland presteren uh, ondernemers de ruimte geven uh, uh, de handelspositie van Nederland en wij weten allemaal dat die handelspositie uh, die kan niet zonder Europa... want daar verdienen we meer dan 70% van ons uh, nationaal inkomen. Iemand schrijft op onze site, wat helaas duidelijk ontbreekt... is het gevoel van saamhorigheid en compassie. De echt afhankelijken zouden meer kunnen worden ontzien... bijvoorbeeld door op verstandige wijze de hypotheekrente aftrek te moderniseren... dus uiteraard zonder daarbij mensen in de problemen te brengen. Het gevoel van saamhorigheid en compassie, miste u dat? Nee, wat ik, wat ik juist heel treffend vond... was aan het begin van de troonrede werd echt letterlijk genoemd... dat dit land ook groot is geworden... juist door wat meer dan 16 miljoen Nederlanders dagelijks laten zien... namelijk ergens de schouderen onder kunnen zetten. En aan het eind werd die oproep als het ware nog herhaald. En voor de rest, in heel veel maatregelen wordt er echt naar gekeken... dat de mensen die het echt niet kunnen leiden, dat die uh, ontzien worden. En dat bijvoorbeeld uh, zorg en hulp echt nodig is... Of, uh, die, die, waar die het hardst nodig is, ook echt uh, beschikbaar uh, blijft... Um, kijk, en zo'n hypotheekrenteaftrek. Het is natuurlijk, hier in Den Haag lopen altijd weer partijen te zeggen: ja, dan moet je die maar uh, gaan aanpakken zonder mensen in de problemen te krijgen. Ik denk dat miljoenen mensen zich acuut zorgen maken als ze denken: hé, hey, gaan ze nou weer over die hypotheekrenteaftrek uh, beginnen? Want als je nou mensen echt in de problemen wil brengen, dan moet je daar op dit moment over uh, uh, beginnen. Omdat miljoenen huishoudens toch hun, hun hele huishoudboekje daar wel op uh, gebaseerd uh, hebben. En het is niet goed voor, voor te stellen hoe je de uh, hypotheekrente wilt aanpakken zonder die miljoenen mensen in de problemen te brengen. Dus daarom ben ik er heel blij voor dat we met dit kabinet hebben gekozen om dat gewoon ongemoeid te laten. Tweede kamerlid Mark Harbers van de VVD. We gaan naar de bellers. Um, de stelling van vandaag is het kabinet maakt goede keuzes in deze economisch zware tijden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Kost u 50 cent. En u kunt ons bellen op ons gratis nummer 0800-1101. Stam.nl Goedemiddag. Ja, het is een Kimstrijd uit Belheim. De vorige kabinet, die vorige kabinetten allemaal, die hebben uh, allemaal uh, miljonairs en multimiljonairs gekweekt. Kunnen die de staatskast niet een beetje vullen? De vorige kabinetten hebben multimiljonairs gekweekt. Hoe hebben ze dat gedaan, die kabinetten? Ja, de vorige kabinetten. Ja, maar hoe hebben ze dat gedaan dan? Nou, die hebben multimiljonairs en multimiljonairs gekweekt. En ik wil me zeggen, die zijn hier in Nederland zoveel... Die moeten de staatskast wat vullen, maar nu moet de gezondheidszorg, die moet het weer ontgelden. Okay, en de dank... armen, die moeten weer betalen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uit Hilversum. Dag. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Uh, ik vind dat dit kabinet uh, heel kil bezuinigt. Er, ze hebben geen visie voor de lange termijn en zeker geen duurzame visie. Dat betekent dat men vooral inzet op het herstel van de economie en volledig... Uh, mist wat, het, wat er met mensen gebeurt, maar ook wat er met de wereld gebeurt. Dus milieu, derde wereld, natuur, waar er wordt ontzettend op bezuinigd. En uh, daar gaan wij uh, op lange termijn de rekening voor betalen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Britse Rotterdam. Nou, wat betreft de natuur en milieu is er maar één uh, oplossing... en dat is uh, bevolkingsbeperking. En dat wordt vaak niet genoemd door milieubewegingen. Maar dat even terzijde. Wat betreft het regeringsbeleid kan ik me er wel in vinden. Uh, behalve dan uh, het punt van de bankenbelasting... waar iedereen lovend enthousiast over is... omdat men redeneert dat de banken hebben de mede de kredietcrisis veroorzaakt. Mm -hmm. Dus moeten zij maar belasting gaan betalen. Maar het is natuurlijk... Ook zo dat banken in principe kosten niet zelf betalen, maar doorberekenen. Dus dat zal tot uiting komen in uh, pensioenfondsen die aandelen in, bij banken hebben. Dus die moeten daar de pensioenen straks van gaan betalen voor u misschien. En die worden dan minder waard. En de klanten van de banken zullen waarschijnlijk ook meer kosten in rekening gebracht krijgen. Dus ik denk dat dat uh, zo is dat het een, een tegen doos is. En dus wat die banken die blas niet betalen. Mensen leuk. die klant zijn bij de bank, direct of indirect... Ja, leuk, maar de burger betaalt hem uiteindelijk toch. via ja. een omweg. Het ander punt is, de, als je recht zoekt... Bijvoorbeeld bij een WOZ beschikking de, Dan moet je dus, uh, kan je dus ja. in beroep gaan bij de rechtbank. En dat wordt dan wel, inderdaad wel heel duur. Okay, maar... Het zou dus aardig zijn als de nadenken nadenkt... Om als, je, als je niet eens bent met een uitspraak... Dat ze dan uh, okay. niet de, de slager zijn eigen vlees keurt. Maar dat een andere... Uh, okay. taxaties... ik, ik vind het fijn als u één punt eruit pakt uh, als u inbelt. Anders hebben we zo weinig tijd voor andere bellers. Maar veel dank daarvoor. Met Sam.nl, goedemiddag. Chris van den Bergen, Leeuwarden. Dag. Kijk, bezuinigen, dat geeft onrust. Mensen die bang zijn minder PGB te krijgen. Mensen die minder te besteden hebben omdat ze minder zorgtoeslag krijgen. Uh, kinder, kind, uh, uh, kinderen die... Uh, uh, nou ja... Uh, uh, Ergens moeten wonen, weet je wel. Ja. mensen moeten werken enzovoort. Allemaal niet goed. Alleen, ja, voor één soort onrust wordt dan een uitzondering gemaakt. Namelijk? Iemand die bijvoorbeeld een hele dure woning heeft. die toch wel in een jaar misschien wel duizend euro van de belasting terugkrijgt. Ja, daar, die mensen worden dus helemaal ontzien. Ja, dat vind ik niet kloppen. In het aftrek bedoelt u? Precies. Die moet aangepakt worden. Ook een beetje. Oké. Okay. En, en waarom moet die, moeten die mensen. Uh, ontzien worden, dat daar geen okay. onrust mag zijn. En ja. bij al die andere posten, daar wordt wel bezuinigd... maar voor die mensen is wel onrust. Nou, ik vind dat niet redelijk. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Truusjonker. Wij maken zelf gebruik van het uh, persoonsgebonden budget... omdat wij niet kunnen zien. En uh, het zou veel beter zijn om een participatiebudget in te voeren... zodat wij achteraf pas uh, de kosten die wij... Haven gehaald kunnen verantwoorden... ...in plaats van dat wij steeds van het ene loket naar het andere... Wat is een participatiebudget, mevrouw? Een participatiebudget, dan kun je participeren in de samenleving. Dan krijg je dus een bepaald bedrag... ...wat geïntiseerd wordt naar situatie, naar handicap... Ja. ...en dan kun je achteraf... ...kun je dan de uitgaven verantwoorden... Um, Trouwens, wat de nieuwkomers betreft, die moeten in de troonreden hun eigen broek maar ophouden. Maar wacht even, een participatiebudget is iets anders dan een pgb, want een pgb krijg je ook en dan mag ja, je zelf dat. je zorg inkopen. Het is een budget. dat wordt uh, geïndiceerd voor bijvoorbeeld uh, zorg en hulp ja. thuis. Maar er zijn veel terreinen. bijvoorbeeld het vervoer. En nu heb je het verliesvervoer en dat is eigenlijk noem ik dan het veevervoer. Want dan zit je vier uur in, uh, in zo'n busje ja. om uh, 35 kilometer te kunnen rijden. He, dus uh, dan wordt die opgehaald en die opgehaald dan zet je in logica in die hele route niet. Oké, okay, dus... goed. Eén e punt, punt graag. Uw punt is het participatiebudget. Dat zou een oplossing moeten kunnen zijn. Ja, want dan kun je een hoop van die bureaucratie, van die ambtenarij eruit gooien. Okay, dank voor uw reactie mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Baarda, Rotterdam. Uh, het lijkt mij dat de nadruk op de bezuinigingen op zijn minst heel eenzijdig is. Er zijn tal van economen die betogen dat bezuinigen een economie juist afknijpt en terugdringt en alle groei onmogelijk maakt. En dat is ergens ook logisch, want de regering zegt zelf, de koopkracht zal voor iedereen afnemen. Er wordt dus minder gekocht, er wordt dus minder ook geproduceerd, want de vraag wordt minder. De hele economie loopt terug en dat moet men nu juist niet hebben in deze tijden. Okay. Het is dus eigenlijk het paard achter de wagenspannen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Met mevrouw Jansen uit Limburg. Dag mevrouw. Hallo. Ik heb een beetje moeite dat uh, wie geeft een voorbeeld in deze samenleving... dat zijn de politici en de, de hoge pieten. Ze krijgen genoeg geld en dat wordt niet gesneden in hun uh, salaris. Er zijn mensen, ze hebben drie banen en, uh, en ze eisen van een uh, bijstand uit trekken om uh, gewoon vrijwilligerswerk te doorgeven aan de instantie. Terwijl deze mensen, ze delen die koek onder elkaar... En ze bemoeien mensen bij verschillende mooie banen. Ja, maar, wie, ik heb ook maar, maar wie bedoelt u dan precies als u het over hoge pieten hebt? Wat ja, voor... die hooggepied, al die politici en al die directeuren van banken en van woningverenigingen. Ze verdienen meer dan normaal. En uh, zij moeten niks op hoeden. en die af, afschaaf van, uh, van de, de huizen, uh, de afschaaf van die teruggave. dat moet gewoon uh, bij de okay. hoge pieten ook. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ricardo. Uh, ik ben het niet mee eens met de stelling, want uh, een beslaafd land hoort geen uh, geld te gaan halen bij doodzieke mensen die er niks aan, kunnen zien, uh, niks aan kunnen doen dat ze doodziek zijn. En bovendien zie ik dat tegenwoordig de troonrede eigenlijk een uh, oplezer van het uh, verkiezingsprogramma van het VVD is. Dus de codegeen wordt hierin ook misbruikt zelfs. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, zei zeg die job jong. Ik wil ook even gebruik maken om van de mogelijkheid om te reageren. Ik uh, ben het niet eens met stelling, want uh, let wel meneer, u spreekt hier met iemand die uh, zelf ook een, een, een, een pgb is. En ik vind dat de mensen met de uh, zwakste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dus ik vind dat dit kabinet, ja, die, die zal eigenlijk op andere dingen... Uh, uh, uh, moeten gaan bezuinigen. Uh, tuurlijk uh, moet er allemaal wat gebeuren aan pgb en de bureaucratie. Maar uh, doe het dan bij alle bemiddelingsbureaus... die er ondertussen uh, in het leven okay. zijn geroepen vanop voor niks. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen, maar gaat het niet werken. Stam.nl, Goed. Ik ga niet genoeg uh, bezuinigen. Ja. Want uh, de economische crisis is een uh, voorbeeld van de eindtijd. En het zal uitmonden in, in een sterke devaluatie van het geld. Oké, okay, dank voor uw reactie. Mark Harbers van de VVD, Tweede Kamerlid. Um, wat zien u op in de reacties? Um... Uh, er waren meer negatieven terwijl ik begreep dat de stelling uh, uh, 53, 47 was. Maar even ja. over de. Uh, kijk, de grootste bezuiniging die we doen, is nog altijd op de overheid zelf. Hè? Op het verminderen van het aantal ambtenarenregels, mensen makkelijker maken om zaken te doen met de overheid. Dat moeten we niet, uh, niet vergeten. Want als we dat niet zouden doen, dan zou het onterecht zijn dat we ook naar de zorg en anderen kijken. Uh, ik ben het ook eens met mevrouw Jonker, die zegt: je kunt ook nog heel veel bureaucratie verminderen in de zorg. Dat moet ook absoluut gebeuren deze jaar, want anders wordt het nog veel duurder. Um, kijk, en, en uh, wat meneer Baar daar zei... die zei van ja, um, we maken alle groei onmogelijk. Ik denk dat dat niet het geval is. Er wordt namelijk ook nog genoeg geïnvesteerd... in, in, in ruimte voor het bedrijfsleven om weer meer banen te scheppen. Bijvoorbeeld door innovatie, uh, door, door uh, daardoor weer meer bedrijvigheid uh, mogelijk te maken. Ja, maar daar maken. zit natuurlijk altijd uh, spanning in. Een, een, een belangrijk deel van de economen zegt... de overheid moet juist in dit soort tijden niet bezuinigen... of zo min mogelijk bezuinigen. Want dan knijp je, wat een van de bellers ook zei... de economie verder de keel dicht. Ja, maar we moeten voor ons realiseren... dat daar ook uh, de rek uit is. Hè. Dat heeft de overheid al drie jaar gedaan, sinds de crisis in 2008 uitbrak. Um, in 2009 bijvoorbeeld, hè, dat was eigenlijk het heetst van de crisis, is iedereen er nog in koopkracht op vooruit gegaan, gemiddeld 2 Dat is een rekening die je ook niet voor je uit kunt blijven schuiven. schuiven. Zeker als je uh, toch voorziet dat die crisis nog een tijdje aanhoudt. En dan heeft het toch zin om te kijken hoe je op een zo verstandig mogelijke manier toch die uitgaven naar, naar beneden ja, kunt maar krijgen. Je vindt ook niet maar ja, wij, wij lopen ook nog steeds uit de pas in Europa. En, nou ja, we um, voldoen um, nog steeds wil, aan de. Aan de minimumnorm van 3% begrotingstekort. Dus net, je zou ook, daar net, we aan. Maar je zou kunnen zeggen, we zoeken het maximum op en we gaan proberen die economie te stimuleren. Nou, binnen. weet je, dat is om, om een andere reden heel erg onverstandig. Omdat we weten hè, dat um, als we die rekeningen nu niet uh, uh, oplossen. dan uh, schuiven we het voor ons uit naar een tijd dat we het echt niet meer kunnen betalen. We weten ook dat er een vergrijzing aankomt. Dat er steeds meer mensen zijn waarvoor we een AOW-uitkering uh, financieren. Uh, en dat er steeds minder werkende mensen zijn. Uh, dus die rekening kun je niet meer vooruit schuiven... Want over tien jaar zou het dan echt betekenen... dat de werkende mensen nog veel meer moeten ophoesten... Uh, om, om de zorg, het onderwijs en de kosten van de vergrijzing uh, te blijven uh, betalen. En om die reden zou ik het heel onverstandig vinden. Dan denk ik ja, Dan is toch het eerlijke verhaal dat we nu toch allemaal wat pijn uh, moeten nemen... Uh, uh, om te zorgen dat we het niet doorschuiven naar de volgende generatie. Mark Harbers, Tweede Kamer voor de VVD. De stelling van vandaag. Het kabinet maakt de goede keuzes in deze economisch zware tijden. Een iets grotere meerderheid is er niet mee eens. 54 procent, 1 procent. Is erbij gekomen. 46% is daar wel mee eens. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Zometeen op Radio 1 kunt u luisteren naar Dit is de Dag, Elspet Guteke. Wat gaan jullie doen? Ja, hallo. Wij gaan natuurlijk praten over de algemene politieke beschouwingen. Dat doen we met de slaggevers in Den Haag, maar ook met Paul Jansen van de Telegraaf. Die is er de hele ochtend bij geweest. Margriet van der Linden die gaat in op het fenomeen leidinggevende vrouwen die onder vuur liggen. Denk bijvoorbeeld aan Agnes Jongerius of aan mevrouw Albayrak van het COA. Hebben vrouwen ja. het nou moeilijker? Doen vrouwen iets, iets niet goed? Hoe zit dat nou precies nee, met toch? vrouwen met macht? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Heb jij daar een antwoord op? De, nou ja, lijkt, ik vind het een beetje een de discussie. Een beetje jarentacht. Nou ja, ja, de vraag ligt in ieder geval wel op tafel met deze vrouwen. Ja. Ilko van der Linden heeft de bevrijdingsfestivals georganiseerd in Nederland... met die helikopters elk jaar. Nu gaat hij dat heel groot doen op allerlei, in allerlei gebieden waar oorlog is. Of vrede net weer. En Bert Verhoef praat op wereld Alzheimer Dag over een mooi boek over dementie. Allereed om te blijven luisteren naar Radio 1.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 Dit is Radio 1.